bar retouché. Welkom bij de eerste aflevering waarin we ingaan op de geheimen van een topontwerper die ons de weg toont naar een perfecte pasvorm. Vandaag uit de handwerkserie het kleermaken meer bepaalt het hoofdstuk. De eerste stap naar een perfecte pasvorm. Toen Bill Blaas enkele tientallen jaren voordat hij topcouturier werd in de Tweede Wereldoorlog onder de wapenen moest, schrok hij van het uniform dat hem als een zak om het lijf hing. Bij de eerste gelegenheid ging hij er dan ook mee naar Brooks Brothers, New Yorks aloude bolwerk van de herenconfectie, en liet er een slank afkledend pak van maken. Nog steeds, maar nu in de kantoren aan de 7th Avenue en in zijn ateliers, heeft Bill Blaas deze hartstocht voor het perfecte pasvorm, waardoor hij... Door een hele generatie klanten wordt beschouwd als een van de werkelijke kleermakers van de confectieindustrie. Hoewel pasvorm misschien het allerbelangrijkste van het kleermaken is, is het toch iets subjectiefs en persoonlijks, een begrip dat zelfs Blaas en zijn vakbroeders moeilijk kunnen definiëren. Het is net als met sexappeal en het vermogen andere mensen te onderhouden. Als het ontbreekt, wat pas op. Mensen kopen kleren om plezier van te hebben, zegt Blaas, en dit betekent dat een kledingstuk er mooi uit moet zien, maar ook lekker moet zitten. Goede pasvorm betekent echter niet een slaafse kopie van de lichaamsvorm. Een pak dat strak als een tweede huid om het lichaam heen zit, geeft de drager duidelijk veel te weinig bewegingsvrijheid. Het is natuurlijk niet zo plezierig als je er niet in kunt zitten, dansen, wandelen of drinken, aldus Bill Blaas. Niettemin zou men... Als men voor het creëren van bewegingsvrijheid volstond met alles een beetje te groot te maken, er in dergelijke kleding wel erg potsierlijk uitzien. Volgens Blaas is de meest voorkomende fout bij de Amerikaanse mannen dat zij er een soort obsessie hun kleren twee maten te groot kopen. Zowel bij herenkleding als bij dameskleding kunnen slanke pasvorm en bewegingsvrijheid echter heel goed samengaan. Dit subtiele evenwicht kan de even goed bereiken als Blaas hoewel deze laatste misschien wel betere middelen tot zijn beschikking heeft dan men die gewoonlijk thuis aantreft. Maar wij kunnen dan toch in elk geval zijn werkwijze volgen. Bij elk nieuw patroon en elk nieuw ontwerp gaat Blaas uit van het basispatroon, dat hij de mannequin aanpast die het model moet tonen. Als dit toevallig een vrouw is, dan is de procedure van het passen iets ingewikkelder dan bij een man, wiens lichaam strakker van lijn en daardoor simpeler van vorm is. De rondingen van het vrouwenfiguur vragen meer aandacht. Hier moet iets worden ingenomen en daar iets uitgelegd. Voor de thuisnaaister is de beste manier om deze rondingen op harmonieuze wijze in het model te verwerken, eerst een proefmodel van kaasdoek van het kledingstuk te reiken. Op dit kaasdoekmodel kunt u dan alle nodige correcties aanbrengen, voordat u een schaar in de stof van het kledingstuk zet. Als Blaas de ideale pasvorm voor een nieuw ontwerp gaat uitknobbelen, Doet hij dit met behulp van een pasdame die hij kiest, niet op grond van haar perfecte maat 36, 38 of wat voor maat dan ook, maar omdat dit kledingstuk haar fantastisch staat en omdat zij deze jurk erg mooi vindt. Mode is namelijk iets emotioneels. Hoe een bepaalde jurk een vrouw staat, heeft te maken met hoe zij zich erin voelt. Enthousiasme is noodzakelijk voor een mannequin. Terwijl dan de kleermaker druk bezig is de pasdame het kledingstuk te passen, let Blaas niet zozeer op spelden en rijgdraden, maar meer op de manier waarop de stof na iedere nieuwe verandering langs het lichaam van het meisje valt en hoe zij daarop reageert. Hij laat haar dan ook grotendeels zelf de pasvorm bepalen. Zelf houdt Blaas echter twee onderdelen wel zeer nauwlettend in het oog, en één hiervan is de schouderpartij. De schouder en hiermee nauw samenhangend de mouw inzet zijn de belangrijkste onderdelen van kleding, zegt hij. Als een jasje niet goed zit in de schouders, vergeet het dan maar. Voor een goed zittende schouder komt het aan op twee maten, namelijk die van de rughals tot aan de bovenkant van de schouder en de diepte van het armschat. Als een vrouw in de schouders maat 38 heeft, maar verder maat 40, laat ze dan alsjeblieft een maat 38 nemen want de schouder en het armschat innemen is veel meer werk dan de heup uitleggen. De schouderpartij moet in ieder geval helemaal gegoten zitten. De andere maat van groot belang is die rond bekken en zitvlak. Bij het passen van de broek vraagt baas zijn pasdame altijd om even te gaan zitten. Hoe voelt dat, vraagt hij dan, en als zij vindt dat hij lekker zit, moet zij vervolgens haar benen over elkaar slaan. Ik kan een mannequin zeggen hoe zij er in het pak uitziet, maar zij moet mij vertellen hoe het zit. En aan de thuisnaaiste richt hij de volgende duidelijke boodschap. De enige die u werkelijk iets aan kan passen, bent u zelf. Het kan alleen soms wel eens lastig zijn voor een vrouw die haar eigen kledingstuk maakt, dat zij toch beslist ook het nuchtere oordeel van een buitenstaander nodig heeft. Zij voelt hoe het zit. Zij kan bij wijze van spreken zo vaak als zij wil gaan zitten om de heup uit te proberen. Maar... Als hij alle correcties heeft aangebracht, moet iemand op wiens oordeel zij helemaal kan vertrouwen, haar even kritisch observeren. Als het zover is dat het kaasdoekmodel helemaal perfect zit, moet het uit elkaar worden genomen. De patroontekens worden nu uiterst nauwkeurig op de kledingstof overgenomen, waarna we in de tweede fase belanden, die van het knippen en rijgen van de stof. Voor een perfect resultaat zullen nog enkele laatste correcties met een kritisch oog en wat intuïtie moeten worden aangebracht. Uw spiegelbeeld moet u vertellen dat u eruit ziet zoals u het zich had voorgesteld, zegt Bill Blaas. Als u er dan ook nog tien pond lichter in lijkt, dan is het inderdaad klassewerk.